Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Beginnende bestuurders hebben vorig jaar flink wat strafpunten gekregen. Volgens BNR waren het er nog nooit zoveel, bijna 9000, ruim 1500 meer dan een jaar eerder. Zo'n strafpunt krijg je als de politie je aan de kant zet... nadat je het gaspedaal veel te diep hebt ingedrukt of hebt zitten bumperkleven... Volgens deze advocaat komt die toename deels doordat corona voorbij is. Nu, op dit moment, is het weer drukker. Ja. Uh, er is meer verkeer op de weg. En op het moment dat er meer verkeer op de weg is... heb je automatisch natuurlijk ook meer mensen... die uh, uh, ja, dingen kunnen doen die je niet wil. Uh, dus ik denk dat verklaart ook voor een deel... de toename van het aantal strafpunten. Dat strafpuntensysteem geldt voor mensen... die een rijbewijs korter dan vijf jaar hebben. Bij twee punten krijg je een tijdelijke schorsing... en moet het CBR er nog eens naar kijken. Russen die in ons land wonen worden soms telefonisch lastiggevallen en geïntimideerd. Het gaat bijvoorbeeld om studenten en wetenschappers die worden gebeld door mensen die zeggen dat ze van de Russische overheid zijn en die vragen waar hun loyaliteit ligt, hun geboorteland of het Westen. De universiteiten proberen te helpen waar ze kunnen. Bijvoorbeeld het steun bieden bij de hulp van aangifte doen. Dat is zoiets wat zou kunnen. En daarnaast zit het ook echt in een sociaal vangnet bieden voor mensen die hiermee te maken krijgen. Het is ontzettend heftig om zoiets te ervaren. Dus dan is het goed als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 naar uit Heerenveen heeft de gezelligheid wel gemist. Dat gaan we dit jaar gelukkig oppakken. Dus daar zijn we heel blij mee. Als we hier zo meteen klaar zijn, dan lopen we naar de moskee. Dan gaan we ons gebed doen. Daarna komt de smeekbede. Dan gaan we met z'n allen ontbijten. En dan gaat iedereen naar huis. En dan krijg je familie en vrienden bezoek. En het weer nog. Een mooie lentedag vandaag met flink wat zon. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. Maar het blijft overal droog. Het wordt 14 graden op de wadden tot 19 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A10, Ring Noord, bij Landsmeer richting Zaanstad, 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer gaat over de vluchtstrook. En dat geeft 25 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 Um, um, wat wel altijd fijn is, he, we hebben, zowel bij, bij, bij beide monumenten... zijn een aantal organisaties die bloemen leggen. Een aantal daarvan zijn al vooraf aangemeld. Ik vind het heel belangrijk om te noemen... dat uh, er s'avonds ook wel echt een, een mooie bijdrage is... van de veteranen Zandvoort. He, die um, hmm. echt een prominente plek krijgen. ook hun uh, uh, een bloemlegging doen bij, bij het monument. Um, en ik denk dat die balans ook mooi is. He. Aan de ene kant de veteranen, aan de andere kant de jeugd. In dit geval s'avonds de School.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 Nou ja, dat, hè, dat in de ochtend die militaire voertuigen, hm. een rondrit um, is daar mogelijk. Tegelijkertijd um, is um, in het centrum een springkussen voor de allerkleinste: um, is er een hele leuke uh, stoepkrijtwedstrijd. Uh, met het thema vier vrijheid, waarbij uh, jonge jeugd zich helemaal kan uitleven. Uh, en uh, hopelijk de mooiste uh, tekeningen gaat maken. Uh, dus dat is Waar vooral, is dat stoepkrijten? Uh, dat is uh, rond het Raadhuisplein. Okay. Uh, en um, ja, dat is eigenlijk vooral het ochtenddeel. Hm.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 Want het is wel te gezellig hier. Nou, dus ik, ik voldoe aan de criteria. Ik ben één keer in Amsterdam geweest. Ik ben één keer bij Bevrijdingspop geweest. En dan en zijn ik... ze afgevinkt. En dan kun je lekker hier op het terras uh, genieten. Ik werd uh, in Amsterdam achterin de rij geschoven. En op een gegeven moment, na twee uur schuivelen... werd ik hier weer uitgegooid. En dan ben ik gauw naar huis gegaan. <laughs> dus dat, uh, dat doen we niet meer. Hey, uh, andere zaak. Wat ja. is jouw laatste jaar als voorzitter. Het is mijn laatste jaar als voorzitter van uh, de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Dus Koningsdag en 5 mei. Ik, moet, ik, ik moet er een beetje bij glimlachen. Want dan kijk ik even naar de, Reddings, <laughs> naar de reddingsbrigade. Ja. <laughs> daar ben je ook weggegaan. Nee, nee, nee, daar ben ik niet als, weggegaan. Als, volk, als woordvoerder ben je daar een keer weggegaan. En ja, daar, toen hebben we in het bestuur gewisseld. Dat ja, okay. was gewoon een praktische, praktische move. Wat gaat hier dat nou ook hebben. gebeuren?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 Ik wens jou een, uh, ja, een goede uh, laatste 4 en 5 mei. Dankjewel. Dankjewel. In mijn straatje woont een meisje. Luistert naar de naam van Vrees. Echt een Hollands opverschijning. Knap de aarde in de vlees. Nooit moest hij iets van verkeering. Vrije vond ze ongezond. Maar direct naar de bevrijding. Ging gerut het van mond tot wol. Vrees heeft het. Is dat kindje in de Sas? Drees heet een Canadees. Samen in de jeep en dan voor gas. Al vindt zij dat Engels dan niet mis is? Wil zij dolgraag weten wat een kind? Nederlandse ambitter haar van vrouwen of zoiets, iets. Kreeg hij daar de antwoord en niks ter wat. Ik hoop een Nu is Reesje aan het studeren. Iedere middag neemt ze les. Want tot nog toe was haar Engels enkel maar oké okay en yes. Rees heeft een Canadees. Oh wat is dat kindje in de sas. Rees heeft een Canadees. In de chip en dan volgas, Al vindt zij dat Engels dan niet mis is? Wil zij toch graag weten wat er is? Is Deze heeft een kanaal? Oh, wat is dat kindje in de sas? Als ze maar de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 Zip en dat, al vindt zij dat Engels lang al dat engels niet mis is, wil zij dol weten wat de Kees is, Rees heeft een kanadis! O oh, wat is dat kindje in de sas! Rees heeft een kanadisch! O oh, wat is dat kindje in de sas. Samen in de jeep en dat volgas. Al vindt zij dat Engel dat niet meer is, wil zij dan graag weten wat een keest is. Rees heet een kanadis. O, oh, wat is dat kindje in de sas.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 Wie is Marnoes Paap? Marnoes Paap is uh, 30 jaar, uh, hij heeft uh, tien jaren, bijna tien jaar een relatie met Mike. Hij heeft twee kindjes van drie en zeven, uh, woont al een hele leven in Zandvoort, heeft een hele drukke agenda. Als je paap heet kan je natuurlijk niet ergens anders wonen. Nee, precies. Het gaat nooit meer weg. <lacht> uh, je hebt een drukke agenda, zeg je. Waar, waarom? <lacht>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 Uh, Ellen die had hadden onder andere op haar agenda staan. Uh, het moet even weer wat levendiger gaan worden. Zeker na twee jaar corona. Kijken waar we dat weer uh, goed kunnen oppakken. Bruisender wordt natuurlijk ook de openbare ruimte bij. Dat het er nou allemaal netjes uitziet. En dat het goed is onderhouden. Uh, ja, dus die combinatie daarvan.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 We zijn nog in de onderhandelingsfase. Ja, de, de, de coalitie, de, de beoogde coalitie die is er. Ja. Nu, nu zijn jullie in onderhandeling over uh, het raadsprogramma. Uh, ja. Loopt dat een beetje? Uh, nee, omdat ik weet is dat Jerry uh, gesprek heeft gehad met de formateur, Als het goed is, op nee, die heeft hij deze week. En dan uh, gaat de verder starten. Wie wordt de formateur? Dat weet ik niet. Oh, Oké, okay. nou, Dan gaan dat... we dat aan Jerry vragen.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 Succes ja, is groot, even. Succes. Tino, Donny en Chris Cross, vanavond gaan wij uit bowl helemaal los. Een drankmarathon, pas met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en een loepen. Wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste patas uit elkaar. Ze glimmen net zoals je lacht. Je pakt de bom voor een café. Dus neem je vriendin mee. Is de nacht? Nog jong komt de zon al op. Gaan we af? Mijn bol in mijn stony happy. Ik kan flessen in de koelkast, net als janky. Drank heb ik plenty van bier en pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean Marie. Consistent heb ik feest in de tent, space ongerend. gekke het joko het en croissant. op in mijn hand. En trek als een in de frituur gelat. Zorgens zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo veel kom je bonje Trist Cross en Tino. Dit is het laatste rondje. Schijk nog een nacht en... Nog jong, komt de zon